De geduld van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Laten we kijken naar een paar verhalen, een paar overleveringen over de geduld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam De profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hij was de geduldigste onder de mensen En dat zal duidelijk worden uit de hadith die zullen volgen Hij is overgeleverd door Abu Dawood dat Anas An ibn Malik radiyallahu anhu zei Dat hij tien jaar lang een bediende was van de profeet en in deze tien jaar, hij zegt: Ik heb nooit de profeet Oef horen zeggen tegen mij. De profeet heeft in deze tien jaar niet één keer gezucht over wat Anas ibn Malik radiallahu anhu heeft gedaan. Er was een bekende stam in Arabië, de Banu Daus. En Abu Huraira en Thufail ibn Amr al-Dawsi radiyallahu anhu, ze waren van deze stam. De mensen van deze stam, de meerderheid, de bijna allemaal, ze weigerden islam. Ze accepteerden islam en ze verwierpen islam. Dus de sahaba radiyallahu anhu ajma'in, ze kwamen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ze zeiden tegen de profeet, Ja, Rasool Allah, deze stam heeft geweigerd. Roep Allahs vloek over hem. Dus de mensen, ze, ze dachten, en Abu Hurair radiyallahu anhu zei, Hij dacht, hier komt de vloek hier komt de vloek over mij staan. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, Ja, Allah, leid de stam van al en breng ze naar ons toe. En deze hadith is overgeleverd in Bukhari. En de mensen accepteren islam. En deze mensen leven nog steeds in een plaats tussen Mecca en Medina, En ze tot vandaag de dag, ze steken uit boven de andere moslims. En veel geleden zijn uit hun voortgekomen. Ze staan bekend om hun taqwa en om hun imaan en om hun islam en dit alles wegens de smeekbeden van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam en toen de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in het taif kwam en hij de mens opriep tot islam, tot tawhid tot de waarheid, de mensen van die stad ze stuurden kinderen met stenen om de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam te stenigen. ze gooiden steen op hem bloed stroomde over zijn voorhoofd, tot het punt dat zelfs zijn schoenen vol zaten met bloed en met de ene hand beschermde hij zijn voorhoofd tegen de stenen, en met de andere hand naar de hemel gericht maakte hij smeekbeden voor deze mensen: Mogen Allah jullie leiding schenken, mogen Allah jullie leiding schenken. En na een paar jaar, de mensen van het Taif accepteerden in het islam wegens deze smeekbeden van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dat was zijn geduld, dat was hoe hij met mensen omging. Een ander verhaaltje die, die heel duidelijk laat zien, hoeveel geduld de profeet Mohammed had en hoe hij met de mensen omging, was het verhaal van een man genaamd Thumama. Deze man was gekomen om de profeet Mohammed te doden. Dus hij liep buiten met een zwaard in zijn hand. En toen de Sahaba hem zagen met deze zwaard, ze gingen meteen omzingelen. Um en ze vroegen aan hem, wie ben jij en waar ga je heen? Hij zei, ik zoek Mohammed, ik wil hem doodmaken. maken. Dus toen de sahaba dat hoorden, ze gingen hem meteen ontwapenen. Ze pakten al zijn wapens van hem af. En ze bonden hem vast aan een pilaar van de moskee. En iemand ging om de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te roepen. En toen de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naar de moskee kwam. Hij zag dat een Sahabi die de had opgeven had opgegeven. Wachtend op het bevel van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam om hem dood te maken. Dus de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwam en hij keek. Hij keek iedereen aan en hij zegt, Hebben jullie hem iets te eten geven? <laughs> dus, het ah, dus is viel uit de hand van de sahabi, en hij zei, eten geven? Ja, Rasulallah. deze man is gekomen om u dood te maken, en u vraagt aan ons, of wij hem eten hebben gegeven. Dus de profeet, zei tegen iemand, ga en melk mijn geit voor hem. En ze dus brachten de melk aan hem, en hij dronk het. Dus de profeet zei tegen hem, en, wat denk je van islam? Dus hij antwoordde, ik wil geen moslim worden. De profeet muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hij liet hem vastgebonden achter. En hij stuurde elke dag brood en melk, zodat hij te eten kreeg. En elke dag vroeg de profeet aan hem. En, wat denk je van islam? Dus, maar deze man, hij weigerde elke dag. En de derde dag, toen hij weigerde, toen zei de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, tegen de mensen, laat hem gaan. Ze liet hem... Ze hem los en ze liet hem gaan. Dus hij ging terug naar zijn volk. En vergeet niet, deze man was gekomen om de Profeet Mohammed (sallallahu alaihi wasallam) te doden. Maar de Profeet zei: laat hem gaan. Hij liet hem gaan. En, en toen hij wegging, hij kwam terug. Toen hij terugkwam, hij keek de Profeet Mohammed (sallallahu alaihi wasallam) aan. Hij stak zijn vinger op en hij zei: 'Achhedu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasul en iedereen die daar stond, dus schreeuwde allemaal Allahu Akbar. De profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. vroeg aan hem, waarom zei dat niet eerder? Hij zei, als ik toen moslim was geworden, dan had mijn volk misschien gedacht dat ik het angst voor de moslims islam heb geaccepteerd. Maar nu, nu weten ze dat ik het als geaccepteerd.